Kert met het NOS-journaal. Duitsland werkt met internationale partners aan een luchtbrug... om Oekraïnse vluchtelingen vanuit Moldavië naar Duitsland te halen. Dat zegt de minister van Buitenlandse Zaken, Berbok. In eerste instantie is de bedoeling om 2500 vluchtelingen over te brengen. Ook wordt gewerkt aan een corridor met bussen via het buurland Roemenië. Zo'n 2000 inwoners van de Oekraïnse stad Melitopol zijn de straat opgegaan... om de vrijlating van hun burgemeester te eisen... De burgemeester is volgens Oekraïne vanuit het stadhuis ontvoerd door Russische militairen. Het is onbekend waar hij is en hoe het met hem gaat. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Rusland met de ontvoering een nieuwe fase van terreur is ingegaan. De Oekraïnse autoriteiten proberen vandaag opnieuw burgers te evacueren uit diverse belegerde steden. Onder meer Mariupol, de oostelijke regio Sumi en rondom de hoofdstad Kiev worden humanitaire corridors ingesteld. Oekraïne zegt te hopen dat Rusland zich aan de geplande wapenstilstand houdt. De afgelopen dagen is het Russische leger herhaaldelijk beschuldigd van beschietingen tijdens burgerevacuaties. Gisteren zijn volgens de Oekraïnse president Zelensky in het hele land ruim 7000 mensen geëvacueerd, beduidend minder dan in de dagen daarvoor. De Russische troepen hebben de moskee in Mariupol beschoten, zegt het Oekraïnse ministerie van Buitenlandse Zaken. In de Sultan Soleiman-moskee schuilen ruim 80 volwassenen en kinderen, onder wie Turken, zegt het ministerie. Of er bij de beschietingen gewonden zijn gevallen, is niet bekend. Volgens het stadsbestuur van Mariupol wordt de humanitaire situatie in de stad steeds kritieker en is er een groot tekort aan voedsel, water en medicijnen. Het weer, vooral vanavond, kan er een bui vallen. Het wordt vandaag 12 tot 15 graden. Af en toe is de zon.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 Het zaakje klaar. om vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar staatjes. En Pa die zegt ja, uw verkeer. Mama zegt dat er man en oude zij, ze is. En dan roept zij uit, dat kind, de zee is hier zo fris. Ze plast het deelt met brede sfeer haar paaien rok van mond. Maar potlood roept ze de zee ziet in mijn nog, we gaan naar zand.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 ja dat, ik keek dat zo'n beetje aan en, wat was het een foxtrot? een wals? nee, of, nee gewoon uh, folklore dansjes Gorts met stroop. onder andere ja. maar ook andere dingetjes hakketoon en uh, dat soort dingetjes. dat soort dansjes en uh, dat uh, ja ik vond het eigenlijk wel wat je, maar ik kon deze is eerlijk mooie meisjes waren erbij nou toen ik kwam nog niet zo oh. ik kwam op water oh en uh, dus uh, ja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 Nou, en zo is het begonnen. Leuk, hè? Ja. Want, uh, laten we even weer. Jij bent voor de oude Zandvoorters een vreemde. Ja. Niet geboren uh, in, in, in je ouders... Maar je, jouw moeder... Ja, ik ben in... wel geboren in Zandvoort. Ik ben geboren en getogen in Zandvoort. Maar... Enkel mijn vader is een vreemde. Ja. Maar jouw moeder, uh, heb ik begrepen, is de een van Appie van Jon de Wijker. Ja. Kijk, dan praten we wel weer over de echte Zandvoorters, hè? Ja. En mijn oma, dus mijn opa's...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 De schuur van duivenboden, er werden boten onderhouden en uh, nou, daar stonden dus, uh, dat heette de worf. He, de worf. De worf. Nog, nog een keer? De worf. Hoe schrijf je dat? Nou eigenlijk met een o, w-o-r-f. Oh. Ja. Een worf is een plaats, gewoon dus een, uh, een verzamelplaats. Ja. Nou en daar bij die schuur stond je dus uh, in het oppertje of in het woudje.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 Maar uh, ja, uh, het heb wat die naam. Leuk. Nou, we weten in ieder geval waar de naam vandaan komt. Dan gaan we even luisteren naar de muziek. Nou. En als dan de zeuren opgelopen was, dan had je allemaal een percentjes verdiend. En dan weer de een feest te houden. Nou. En hoe? He? Nou. Maar het meestal begon al met de albeiden. Soms. De kinderen alle geren op de zondags en dan gingen ze naar de school toe en dan moesten ze al met een mokkie meebrengen niet? en die hadden erbij zo'n kleintje, met de er werden erbij me zo groot hè? Ze kregen toch iets hoor? Ze kregen toch niks oh. meer? Want dat wou de bovenmeester niet hebben? Hè? Nou en dan servicekosten meer de optocht. Eerst middag de spullen, maat. op het land van groen. Yeah. Oh. Ja. En dan het versierde karretje nee, met een biggen ja, in. Nee, maar dan had je nog die grote pijl, die mast, waar de jongens in moesten klimmen. Mensen hadden de binnenkant van de broek hadden ze de stropen dan. Nou? Want dan konden ze beter klimmen natuurlijk, hè. En dan haalden ze zo'n pompiertje erboven uit, oh, dat was de prijs. Nou, en dat en, tonnetje het En dan had je nog die grote stellezie bij de tonnetje op stoom, weet je wel. Rood, wit en blauwe tonnetje yeah, hoor. Nou, daar gongen ze voor zitten hoor. Nee. Nou. En, en, en die stok met, met zo'n mik Er zat er een ringetje onderuit maar. En als ze dan dat ringetje weiden, gong het wel. Maar als ze dat ringetje missen, nou dan kregen ze een hele toppetwijt erover te Nou, wat gaf dat ja. En Ze er dan... er op erop kleed, hou er niks aan, mes. En dan had je nog het ding gevangen. Maar toen smeerden ze eerst die big in mijn groene zee. Ik weet nog goed, aan Wolffie die zou ontvangen. Maar toen komt die big op erop. af. En Ant staat bij wie En hij is buiten en zij gaat zitten. Ik weet niet wie die, harde schreeuwde. die big als zij. <lacht> Ik denk wel nou En dan cijfers. Cijfers. Dan moet je nou die dode boel tegenwoordig hebben. Ah, je weet niet dat er feest is, meis.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 Weet je wat jij nou eens dus moest doen? Dan moest jij dus een fessie zingen. Ja, maar ik ben een beetje verkouden. Oh, dat geeft hij Nou, geeft Je om de is. goede handen, werken? En is die van de geladen niet? Ik kan jij te helpen. Ik zal maar. <tie> nou, maar. Ja, en zien het oude versie van vroeger, het oude, oude versie, van. versie van de zee. Ja. ja, dat versie van de zee, dat vind ik dat altijd zo mooi. Maar toen zal ik er... even beginnen, dan ga jij me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 En ja, dan ga je dus denken, de wurf. Hè? En als je dan ook uh, de rest hoort... dan hoor je duidelijk dat het een toneelstuk is van de wurf. Dus ik dacht, nou, vrijkomt, we gaan hem even verrassen. Nou, ik zit nou even terug te kijken in het uh, bestuurswede En in die, van die periode was Jan Gebe voorzitter. Dus het kan bij Jan Gebe oorspronkelijk vandaan komen... want die was uh, ja, radioman. Dus daar zou het ergens vandaan kunnen komen...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 We hebben dus allerlei beroepen: schelpenvissen, garnalvissen, de omroepen en dat soort dingen allemaal. Het, het badleven. Wij hebben een heel uitgebreide kwedingsschouw. En op het laatst hebben we dan meestal een, een visafslag. Nou, die hebben we jaren geleden. Hebben we dat uh, op het gratis gedaan. Iedere donderdag in de maand augustus. En toen hadden we Jaak Kroon bereid gevonden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 Want, uh, maar, ja, je weet het, vrouwen... Ja, en vrouwen, uh, ze hadden een, een, de boot lag met een lijntje vast aan een paaltje. Ja. De bedoeling was dat dat lijntje losgemaakt werd... en dan mochten ze gaan roeien. ja Maar de dames waren zo ingespannen en uh, ja, bereid om voor hun leven te gaan roeien... dat ze vergaten ze dat eerst, touwtje. Ze wouden ze worden. Ja, maar dan moesten ze dat touwtje wel losmaken en dat ja. deden ze niet. Nee, en dus dan die... heb je het volgende...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 Jans Dorsman, eigenlijk was het. Uh, Jans Bakkenhoven. Uh, Kerkman. Nee, die kwam me water. Uh, mevrouw Jongsma. De zuster, Arie Labbel. Uh, mevrouw Jongsma was ook een rabbeltje, maar er werd nooit rabbel. Uh, er was echt mevrouw Jongsma. En de zuster was Arie Labbeltje. Uh, ja, allemaal dat soort mensen. Water kregen we, Kiek Harkamp erbij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 Verlangen naar wat rust, weet ik een goed adres. Familie en vrienden, liefde en een vuur. Kriebel in een buik, hem met de natuur. lacht als dit de stad, de golven van de zee, wat is jouw kracht enorm. Het volvloed, vloept via lange oude strand, ik voel me weer dat kind, springend in het zand. Hij, hij, hij, in een met voortdurken, zo wie strand op de kroon. And is it all about Wat kost zo'n tube eigenlijk? 65 euro? Dit is geen geld. Smeer mijn ook maar in dan. Ik zou over vet gesproken. Moet jij nog een haring, Dirk? Ja, darf ik nog een pomfrit hebben, ja? Ja, niet of de orde! Dat ja, stikt nog een doosje hier. Dan pomfrit met. En twee snel! <laughs> ja, dat was een klein stukje. Kort, dit was natuurlijk uh, de paarrol. Ja, van. Uh...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 ik hoor een heleboel mensen denken: van ja, maar ik ken geen toneelspel hoor. Nou, al die mensen op de ledenlijst, die konden eigenlijk geen toneelspel hoor. En zo heel langzaamaan kom je er toch bij. En je begint met een heel klein rolletje. En het is altijd zo: je hoeft geen standvoorzitter te zijn om bij de WURF te komen. En als mensen geïnteresseerd zijn, melden bij Freek Veldwis. Op het dorpsplein woont hij. Nummer 9, Nummer telefoon. 9.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 Want we zitten echt te springen om mensen. We met toneel door kunnen gaan. En jullie moeten met toneel doorgaan, want het zijn geweldige avonden. Freek, we komen aan het einde van het programma. Het was een uh, emotioneel uurtje. Ja, ik, uh, ik ben zo'n hoop dingen wijzer geworden. Gewoon uh, ja, een, een stukje toneel van 1965. Jeetje, dat hebben we toch een indruk gemaakt. Ja. Dat is echt... Uh... Ja. Ik hoop dat het ook bij de luisteraars goed is overgekomen dat het een heel bijzonder uur was. Dit was uh, het programma ZFM, oud Zandvoort. Techniek en de muziekkeuze. Cor Draaier. Cor, je hebt het weer waanzinnig goed gedaan met dit nummer. Ik doe altijd mijn best, Pieter. Ja, dat weet ik. Maar ik ben je zeer dankbaar. <lacht> Dank je uh, Goed, lieve luisteraars. Wij gaan nu uh, de zomer vinden. In september kunt u weer luisteren. Elke zaterdagmorgen van 12 tot 1, zaterdagmiddag. En... Uh, nou, dan wordt het een leuk programma weer. Ja, we zijn echt aan het einde gekomen van het programma. Want ik zie de teller aflopen. Hij staat nu op 40 en nog 5 seconden. En dan gaan we eruit met dit programma. Een prettig weekend. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van... 1.